Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland wil dat het leger van Myanmar stopt met geweld tegen burgers. Nederland en elf andere landen hebben een verklaring ondertekend waarin dat staat. Het gaat om een paar Europese landen, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea. Gisteren kwamen er nog beelden naar buiten waarin te zien is dat de politie van Myanmar op willekeurige voorbijgangers schiet. Twee maanden geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep. De militairen vinden dat de verkiezingen oneerlijk zijn verlopen. Bij de dagelijkse protesten tegen de staatsgreep zijn al honderden demonstranten gedood, ook jonge kinderen. In Canada heeft een man meerdere mensen neergestoken. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen, zes andere mensen raakten gewond. Het incident was in de buurt van een bibliotheek in een voorstad van Vancouver. De dader is opgepakt. In het tv-programma Matthijs Gaat Door zijn gisteravond de winnaars van de Edison Popprijzen bekendgemaakt. Eefje de Visser viel twee keer in de prijzen, net als Direct. Zij wonnen onder andere met de hit Soldier On. Andere winnaars zijn onder meer Davina Michel, Lucas Steve en Aquasi. Het Nederlandse mannenelftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland gisteravond gewonnen met 2-0. De doelpunten kwamen van Berghuis en De Jong. Maar die goals hadden er nog veel meer kunnen zijn, zegt bondscoach Frank de Boer. Je moet jezelf belonen met nog vijf goals minimaal. En, uh, in, dat, in dat opzicht is het een beetje frustrerend wat we gezien hebben vanavond. We weten ook allemaal in dat in WK-kwalificaties doelsaldo een, een extra punt oplevert. Nederland staat nu derde in Poel G achter Turkije en Montenegro. Het weer nog, in het noorden bewolkt en soms regen. In de rest van het land droog en vooral in het zuiden laat de zon zich zien. Er staat een aardige zuidwestenwind en het wordt 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een flinke file bij de afsluitdijk op de A7 tussen Breesanddijk en Koordwerderzand richting Friesland. De weg is daar namelijk dicht door technische problemen. Het verkeer richting Leerwarden kan bij knooppuntzaandam omrijden via Amsterdam en Flevoland over de A10, de A1 en de A6. Tot zover de verkeersinformatie.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 To hug a bug in a rock, to snuggle up close to.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 Uh, Oscar Peterson op piano, Herb Ellis op gitaar... Ray Brown op bas en Elvin Stoller op drums. You'd be so nice to come home to.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 To make me gay now It's only natural Zijn toch fantastisch in ballads. En dan met die mooie tenor van Rudy Brink. Prachtige opname. Uh, terug naar de Verenigde Staten. Gene Harris. Luisteraars van mijn programma weten dat ik een grote fan van deze pianist ben. En deze LPCD is genaamd Gene Harris Trio Plus One.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 3 degrees west en van die CD ga ik draaien Easy Living <tie>